geval, zijn majesteit weet het natuurlijk het beste. Het zou de oneenigheid oplossen. We zouden in ieder geval tenslotte één centrale man hebben. Ja, maar u zei net dat hij blind was, vorst. Oh, misschien ziet hij nog wel goed genoeg als het tsaar hem de volledige macht wil verlenen hem tot een tweede autocraat te maken. God geef het. Ja, ik heb gehoord dat het tsaar zo aarzelend met de benoeming van Kutuzov, dat het alleen maar de aandang van de publieke opinie is. dat is onzin. Dat is onzin. Zijn majesteit heeft hem altijd hoog gewaardeerd. Godgeven dat Kutusov de macht in handen neemt. En niemand toestaat hem een spaak in het wiel te steken. Eén ding weet ik zeker. Kutusov heeft geëist dat de Tsarevich niet bij het leger zal zijn. Maar hoe? Ik heb het van een raad, chef. Kutuzov zei dat als hij het opperbevel kreeg, hij de Tsarevich niet zou toelaten... ...omdat hij niet kon straffen als hij iets verkeerds deed... ...en hem niet kon belonen als hij iets goeds deed. Kutuzov is een wijze hm. oude man. Ik, ik vraag me af of Kutuzov zo wijs was er aan toe te voegen... ...dat het tsar zelf ook niet bij het leger geboren te zijn. Beste kerel, dat is op zijn minst gezegd niet erg tactvol. Hier bijna Anna Pavlovna oefen wij geen kritiek uit op onze keizer. Ik wou dat ik hetzelfde van mijn dochters salon kon zeggen. Nadat Napoleon de ruïnes van Spolensk had bezet, kwam hij in viasma en beval de rechtstreekse opmars naar Moskou. Ja, Berthier. We hebben een gevangene, sire. Een van Plato's kozakken. Hij schijnt een slimme, spraakzame vent te zijn. Het leek me. Is hij hier? Ja, sire. Hij spreekt Frans. Stuur hem naar mijn tent. Zeker, sire. Breng de gevangene naar zijn majesteits tent. Is dit hem? Ja, sire. Kom dichterbij. Je bent een kozak. Een kozak, uw edelen. Mijn naam is Lavrushka. Ik was een hoerige van Major Denisov die mij ter beschikking stelde van graaf Nikolai Rostov. Je weet wie ik ben? Natuurlijk, uw edelen. Ben je bang voor me? Nee, uw edelen. Ik heb niets wat u me af kunt nemen. <laughs> Hoor je dat, Bertje? Zeg eens, denken jullie Russen dat je me kunt verslaan? Het zit zo, uw edelen. Als er gauw slag wordt geleverd, zullen de Fransen winnen, dat is zeker. Maar als er drie dagen verstrijken, dan zal de slag niet zo gauw voorbij zijn. U hebt iedereen in de wereld verslagen, uw edele, maar met ons ligt het anders. U zult me toch niet laten geestelen, uw edele? Breng die vogel naar zijn eigen veld terug, Berthier. Ja, sire. En geef hem iets om hem op weg te helpen. Terug op zijn eigen veld galoppeerde de vogel naar de Russische voorposten... Onderweg allerlei dingen bedenken die niet gebeurd waren, maar die hij aan zijn kameraden zou vertellen. Tegen de avond vond hij zijn meester Nikolai Rostov, die met het detachement van Platov opereerde. Intussen had de oude vorst Balkonsky botweg geweigerd de kale heuvel te verlaten. Toen, op een morgen, kreeg hij een beroerte die zijn rechterkant verlamde. Freule Maria trotseerde voor het eerst in haar leven haar vader... ...en stond erop dat zij en een dokter hem zouden begeleiden... ...naar vorst Andrees huis in Bogucharovo... ...waar ze ontdekten dat Desal en Andrees zoontje... ...al vertrokken waren naar Moskou. Hij wil me iets zeggen. Daar ben ik zeker van, dokter. Hij mompelt al door. Hij fronst een wenkbrauwen. Hij lijdt vreselijk, dat zie ik zo. Dat is het natuurlijke gevolg van zijn toestand, vrouw. Hè? Is er enige hoop op herstel, dokter... Om u de waarheid te zeggen, ik denk van niet. Kan hij reizen? Nee. Tenzij u wilt dat hij onderweg sterft. Maar de Fransen rukken op. Hier in Bogotárovo blijven, dat kan. Bent niet. u daar zeker van? De Fransen zijn nog maar 40 kilometer hier vandaan, dokter. De strak vraagt mij zo spoedig mogelijk te vertrekken. Als wij blijven, kan hij niet voor de gevolgen instaan. Hij is vandaag een beetje beter, geloof ik. Ga maar binnen. Hij kan misschien tegen u praten. Ach. Ik... Ik denk... Al door aan je. Maar ja... Vader. Lieve vader. Ik... Ik heb je de hele nacht... Geroepen. Had ik dat maar geweten. Ik durfde niet binnen te komen. Sliep je niet? Nee. Ik sliep niet. Ach, lieve... Liefste. Ik... Ik dank je voor alles. Ver, vergeef me. Dank je. Vergeef me. Roep André. Ach, hij is... Hij is in het leger, vader. In Smolensk. Ja. En Rusland is dood. Ze hebben het vernietigd. Nee, vader. Jawel, Jawel. Trek... Trek je witte jurk aan, Maria. Daar... Daar houd ik van. Ik... ik uh, vader, uh, vader. Dokter, dokter. U moet weggaan, Fräulein. U kunt niets meer doen. Maar... Hij heeft weer een beroerte gehad. Het is Gods wil. U moet op alles voorbereid zijn. Oh, het is niet waar. Mijn vader is niet dood. Het is onmogelijk. Hij is dood, vrouwen. En ik heb zijn dood gewenst. Ja. Ik wou dat het einde sneller kwam. Ik wou rust hebben zal het nu van mij worden? Wat heb ik aan rust nu hij er niet meer is? Zelfs nu ziet hij er nog streng uit. Hij is dood. Maar op zijn plaats ligt nu iets, iets onbekends, vijanders, vreselijk, afschrikwekkend. ...afschuwelijke raadsel. Hij moet gekleed worden in zijn uniform... ...met al zijn decoraties... 30 jaar lang was Boccacciarovo bestuurd door de dorpsoudste Dron, een van die lichamelijk en geestelijk sterke boeren, die een lange baard laten groeien zodra ze meerderjarig zijn, en op hun 60ste of 70ste nog net zo zijn, zonder een grijze haar of het verlies van één enkele tand. Wat wil je nou weer van me, Alpatic? Met al die voorbereidselen voor de begrafenis van de vorst... ...om nog niet te spreken van mijn gevoelens voor hem na zoveel jaren. Ja, ja, ja, mijn beste Dronushka, dat weet ik wel. Maar ik heb twaalf paarden en achttien wagens nodig. Twaalf paarden en achttien wagens? Dat is onzinnig. Het is nodig. Alles moet van Bogucherovo naar Moskou gebracht worden. Voor de vrouwen. Dat kan niet. Het moet. Strebbel nou niet tegen. Er werken 230 families in Bogucherovo. En de boeren zijn welgesteld. Hun paarden werken voor de regering... of ze zijn te zwak gebrek aan voer. Ik kan geen paard vinden voor de koetsen. Laat staan voor de wagens. Luister nou, Snijmer, Tronushka. En praat geen onzin. Zijn excellentie, worst André zelf... gaf mij bevel al de mensen weg te voeren... en ze niet aan de vijand over te laten. Er is ook een bevel van de tsaar. Iedereen die blijft is een verrader van de tsaar. Gesnapt? Ik hoor je wel. Dat is niet genoeg. Je moet iets doen. Anders zal het nog slecht aflopen. Dat ligt aan jezelf. Hou nou op, Drom. Ik kijk dwars door je heen en tot drie meter in de grond onder je. Hou op met die onzin. En ga de mensen zeggen hun huizen te verlaten en naar Moskou te gaan. En wagens klaar te maken voor de spullen voor de vruilen. Jakov Alpatich, neem de sleutel over en ontsla me... Om Christus wil. Wat haal je hier in je hoofd? Wat denk je wel? Wat moet ik met de mensen doen? Ze zijn buiten zichzelf. Ik heb ze al gezegd. Dat zal wel. Drinken ze? Ik zeg dat ze buiten zichzelf zijn. Ze hebben nog een vat gehaald. Dan ga ik naar de politie. Zeg ze dat maar. En dat ze ermee ophouden en wagens klaarmaken. Begrepen. Waar is de vrouw? Hoe zou ik dat weten? Mijn mademoiselle Bourienne denk ik. Dat Franse mens. Hm. Ze moest beter weten. Uw positie is dubbel moeilijk, lieve Fruile. Ik begrijp natuurlijk dat u op dit ogenblik niet aan uzelf kunt denken... ...maar mijn liefde voor u dwingt me u te zeggen... Wat wilt u zeggen, mademoiselle Bourienne? Ik wilde u vragen... ...heeft Alpatits met u gesproken over weggaan? Hoe kan ik op dit ogenblik plannen maken? Het maakt toch geen enkel verschil? Maar we zijn hier vaars, Misschien zijn we al omringd door de Fransen. Als we nu gaan, worden we bijna zeker gevangen. Het genomen. kan me niets meer schelen. Ik wil in geen geval mijn vader alleen laten. Apatic heeft wel iets gezegd over weggaan. Spreek maar met hem, mademoiselle. Ik kan niets doen en ik wil ook niets doen. Ik heb al met hem gesproken. Hij hoopt dat we morgen weg kunnen. Maar ik geloof dat het beter is hier te blijven. U zult het met me eens zijn, lieve Maria. Dat het verschrikkelijk zou zijn in de handen van soldaten en dronken boeren te raken. U hebt ongetwijfeld gelijk. Ik heb een exemplaar van de proclamatie van de Franse generaal Rameau. Wat staat daarin? Dat de Fransen alle mogelijke bescherming zullen geven aan de mensen die hun huizen niet verlaten. Ik geloof dat het het beste zou zijn een beroep op hem te doen. Hoe komt u daaraan? Ze hebben zeker uit mijn naam afgeleid dat ik Française ben. Goed. Blijf hier, alstublieft, mademoiselle. Ik ga er iets opzoeken. Als mijn broer André hoorde dat ik in de macht van de Fransen was... dat ik, de dochter van Forst, Nicolaï Bolkonski, generaal Ramon bescherming gevraagd had en zijn gunstig geaccepteerd... nee, dat is al te verschrikkelijk... De Fransen zouden zich in dit huis nestelen. Generaal Ramozo André's studeerkamer in beslag nemen en zich amuseren met het lezen van zijn brieven en papieren. Mademoiselle Bourienne zou de op Bogucharovo waarnemen. En ik zou als gunst een klein kamertje krijgen. De soldaten zouden het graf van mijn vader schenden en zijn decoraties verkopen. Ze zouden me vertellen over hun overwinningen op de Russen. En doen alsof ze met me meevoeden. Adronushka. Ik zoek Patic, maar hij schijnt ergens naartoe te zeggen gaan. We zijn allen in Gods hand, vrouwen. Is het waar dat ik niet weg kan? Waarom niet, Hoogheid? U kunt best gaan. Ze hebben me gezegd dat het gevaarlijk is vanwege de Fransen. Ik begrijp er niets meer van. Er is niemand met wie ik kan praten. Ik wil vanavond of morgen vroeg vertrekken. Maar er zijn geen paarden. Dat heb ik Jacob Alpatitsch al gezegd. Maar waarom niet? Godstraf, freule. De paarden die wij hadden zijn door het leger in beslag genomen of ze zijn er vandoor. Geen voer. En wat onszelf betreft, we zullen ook wel van honger omkomen. We hebben niets. De oorlog heeft ons geruineerd. Bedoel je dat de boeren geen brood hebben, Dronuska? Ze sterven van honger. Het is niet een kwestie van de oogst binnenhalen of niet binnenhalen. Waarom heb je me dat niet gezegd? We moeten ze helpen. Ik zal alles doen wat ik kan. We hebben toch graan dat van mijn broer is? Dat is veilig. Onze vorst heeft geen bevel gegeven het te verkopen. Geef de boeren alles wat ze nodig hebben, Dronushka. Hmm. Ik geef je in naam van mijn broer verlof. Verdeel het allemaal. Wat van ons is, is van hen. Wij misschien hen niet, zegt ze dat. Moedertje, ontsla me om Gods wil. Beveel dat me de sleutels worden afgenomen. Ik heb u 23 jaar gediend en heb geen kwaad gedaan. Ontsla me nu om Gods wil. Ik begrijp je niet. Ik heb nooit aan je toewijding getwijfeld. Ik wil alles voor iedereen doen, maar waarom wil je ontslagen worden? Ik zal het ze zeggen, freule. Freule, freule! Wat is er doen, Jasje? De, de boeren. Ze verzamelen zich bij de grote schuur. Ze zeggen dat het op uw bevel is en ze willen met u praten... Ik heb niet gezegd dat ze bij elkaar moeten komen. Ik heb alleen tegen dron gezegd hun het graan te geven. Ik smeek u, freule, laat ze wegsturen. En als Jakov al paard iets terugkomt, laten we dan dadelijk weggaan. Dit is een list. Wat is een list? Ze zeggen dat ze het er niet mee eens zijn het door over te verlaten, zoals u bevolen hebt. Wat doen jullie hier allemaal? Je vergist je. Ik heb jullie nooit bevolen weg te gaan. Ronoushka. Ja, hoor. Je moet de boodschap verkeerd hebben overgebracht. Ik zei alleen dat je een graan moest geven. Als u het beveelt, gaan ze weg. Nee, nee, nee. Misschien denken ze dat ik hun het graan aanbied om ze over te halen hier te blijven... terwijl ik zelf wegloop en hen aan de genade van de Fransen overlaat. Ik ben blij dat jullie gekomen bent. Ronoushka vertelt me dat de oorlog jullie geruïneerd heeft... Dat is ons lot, maar ik zal niets nalaten om jullie te helpen. Ik ga alleen maar weg omdat het hier gevaarlijk is. De vijand is dichtbij. Ik geef jullie alles, mijn vrienden. En ik verzoek je al ons graan te nemen, zodat je geen gebrek hebt. En ik vraag jullie hier niet te blijven. Ga met alles wat je hebt naar ons landgoed bij Moskou. En ik beloof je dat je voedsel en onderdak zult krijgen. Ik doe het niet uit mezelf, vrienden. Ik doe het uit naam van mijn gestorven vader, die een goede meester voor jullie is geweest. En uit naam van mijn broer en zijn zoontje. Al het mijne is van jullie. We zijn u dankbaar voor uw goedheid, maar wij kunnen het graan van onze landheer niet aannemen. Maar waarom niet? Waarom willen jullie het niet aannemen? Waarom zeggen jullie niets? We hebben het graan niet nodig. Waarom zouden we alles opgeven? Gaat u zelf maar weg, alleen. Oh, jullie hebben me niet begrepen. Waarom willen jullie niet weg? Ik beloof jullie voeding en onderdak. Hier zullen de Fransen je ruïneren. Nodig. En afbreken en haar de slavernij. Wij zeggen nee! Goed, Trunuschka. Zorg dat er morgen paarden klaarstaan om te vertrekken. Jawel, Frada. Die avond zat ik lang bij mijn raam. Denkend. Nee, niet aan de boeren. Ik voelde dat ik ze niet langer kon begrijpen... Ik dacht alleen aan mijn verdriet en aan het verleden. Nu kon ik me dat verleden eindelijk herinneren. En ik kon huilen en bidden. Ik herinnerde me levendig het ogenblik dat mijn vader zijn eerste behoorte kreeg. Toen hij onder zijn armen door de tuin van de kale heuvel werd voortgesleept. Terwijl hij iets mompelde met zijn machteloze tong. Met zijn grijze wenkbrauwen trok. En me onrustig en verlegen aankeek. Toen al had hij me willen zeggen wat hij me pas op zijn sterfbed zei. Nu kan hij nooit iemand meer zeggen wat hij in zijn ziel verborg. Oh, waarom ben ik niet eerder zijn kamer binnengegaan? Die nacht voor zijn laatste beroerte? Waarom liet hij mij daar niet toe in plaats van Tigon? Ik hoorde hoe hij op zijn bed lag te kreunen. Oh, liefste vader. Liefste. Wat denk je nu? In het maanlicht en de schaduwen verwacht ik ieder ogenblik zijn dode gezicht te zien, zijn kin opgebonden met een witte zakdoek. Oh. Ik kan het niet verdragen, Doe jasje! Doen jasje. Op de 17e augustus verlieten Nikolai Rostov en Ilyin, door Kozak Lavrushka, die van zijn onderhoud met Napoleon was teruggekeerd, hun kwartieren op 10 mijl afstand van Boko Ze wilden een ritje maken om uit te vinden of er in de dorpen ook wat hooi te koop was. Ze naderden Boko maar Nikolai had geen idee dat het dorp eigendom was van André Balkonsky, die verloofd was geweest met zijn zuster Natasha. Goedendag, Goede Goedendag, excellentie. Is er een hier? Bij wie hoort u? Bij de Fransen, natuurlijk. En dit is Napoleon zelf. Stel je niet, aan, Daniel. Dus jullie zijn Russen? Zijn er veel van u? Heel veel. Waarom zijn jullie hier allemaal bij elkaar? Is het een vrije dag? We zijn hier om over onze zaken te spreken. Oh, en wie zijn die twee vrouwen en de man met de witte hoed die eraan komen lopen? Dat is Fräulein Bolkonski en het dienstmeisje Dunjasha. Ik knap het roze, die is voor mij, Nikolai. En de man? Jakov Alpatic. Wat wil je, liefje? De vreule zou graag uw naam weten en bij welk regiment u hoort. Dit is graaf Nikolai Rostov, commandant van het escadron... en ik ben je nederige dienaar. Mag ik zo vrij zijn u te storen, edele heren? Mijn meesteres, de dochter van generaal Vorst, Nikolai Bolkonski... die de vijftiende van deze maand stierf... Er vindt zich in moeilijkheden door de lompheid van het volk. Zij vraagt u naar haar huis te komen. Waar deze lui bij zijn, kunnen wij niet spreken. Oh, Alpatitsch. Jakob Alpatitsch, vergeef ons om Christus' wil. Wat is er aan de hand? Die boerenvlegers willen niet dat de meesteres haar landgoed verlaat. Ze dreigen de paarden uit te spannen. Alles gepakt, maar ze kan niet weg. Onmogelijk. Het is de waarheid, uw genade. Ik zal eens gaan kijken. Ik ga wel naar het huis. God heeft u gezonden... Uw excellentie. Een hulpeloos meisje. Oversteld door verdriet. En de genade van dronken boeren overgeleverd. Wat een vreemd toeval bracht mij hier. Wat een tederheid en een adel op haar gezichtje. Ik kan u niet zeggen, freule, hoe blij ik ben... dat ik toevallig voorbij kwam rijden en u van dienst kan zijn. Dank u. U bent heel goed. U kunt vertrekken wanneer u wilt. U heeft mijn erewoord dat niemand u lastig zou vallen. Als u mij tenminste wilt toestaan uw escorte te zijn. Eh, ik. Gelooft ik... u mij dat ik geen misbruik wil maken van uw ongeluk door mij op enige manier op te dringen? Ik ben u dankbaarder dan ik kan zeggen. Maar toch, ik hoop dat het allemaal vergissing was en dat niemand er de schuld van krijgt. U moet mij even excuseren. Nou, oh, Nicolai, is ze knap. <laughs> Mijn roze meisje heet doen, Jascha. Ze is schattig. Ga je mond Hildien. <laughs> Het is geen tijd voor zoiets. Ik zal ze die schurken. Ze krijgen met mij te doen. Tot welk besluit is uw edele gekomen? Besluit? Wat heb je uitgevoerd, ouwe suffert? De boeren zijn allemaal dronken en jij kunt ze niet te baas, hè? Ik zal jullie allemaal levend villen. Maar ze zijn zo koppig, uw edele... Het zou onvoorzichtig zijn ze zonder een gewapende macht aan te pakken. Zou je niet beter doen uw soldaat erbij te roepen? Ik zal wel met ze afrekenen. Ik zal ze een gewapende macht laten zien. Kom mee. En ik zeg jullie... dat zijn huzaren die daar zojuist aan gekomen zijn. Misschien nemen ze het ons wel kwalijk... dat de meesteres wordt vastgehouden. Hoeveel jaar ben je dik van ons geworden, Tron? Hij graaft gewoon je pot met geld op en gaat ermee vandoor. Wat kan het jou schelen dat onze huizen vernield worden? Er is ons gezegd dat we ons koest moesten houden, dat niemand zijn huis mag verlaten. of een korreltje graan meenemen, zo is het. Je hebt je volgevreten, Dron. Wie is hier de dorpsoudste? Wat moet u van onze oudste? Een beetje beleefd blijven, blijven. Met zijn af zeg ik. Nou, wie is hier de oudste? Dron hier. We maken geen oproer. Volg alleen de bevelen. Wou je me tegenspreken? Boeven, bind die man vast. Dadelijk meneer. Zal ik onze mannen roepen achter de heuvel? Luister allemaal naar mij. Ga dadelijk terug naar huis en laat me geen woord meer van je horen. We hebben geen kwaad gedaan. Het was allemaal stommigheid. Ik zei al dat het niet in orde was. Zo is het. Wat heb ik gezegd? We zijn stom geweest, Jacob Apatic. We zullen rustig weggaan. Alles zal in orde komen. Juist. Zorg daarvoor. Deze dwaasheid is al te ver gegaan. Ik wil u nog eens zeggen, graaf Rostov, dat ik geen woorden kan vinden om u te bedanken voor mijn bevrijding. Iedere politieofficier zou hetzelfde gedaan hebben. Ik ben alleen maar gelukkig dat ik de kans heb gekregen kennis met u te maken, vrouwen. Vaarwel. Ik wens u geluk en, en troost. En ik hoop u nog eens te ontmoeten. Als u me niet wilt laten blozen. Bedank me dan liever niet. Vaarwel, graaf Rostov. Was het voorbestemd dat hij juist op dit ogenblik... naar Bobo moest komen? Was het lot dat zijn tot dwong en broer André te weigeren? Zou het kunnen... ...dat ik van hem hou... ...stel eens dat ik van hem hou... ...dan zal niemand dat ooit weten... ...graaf stof het minst van allen... ...zolang niemand het weet... ...heb ik geen schuld. Ik vind het prettig zomaar aan haar te denken... Ik weet dat ze heel rijk is. Ik moet wel aan de mogelijkheid denken... met iemand te trouwen die zo aantrekkelijk is. Zo vriendelijk. En zo rijk. Mijn moeder zou gelukkig zijn. Mijn vaders zaken zouden geregeld kunnen worden. Ik geloof dat de vrouwen gelukkig met me zou zijn. Maar Sonja belofte. Sonja. Toen hij opperbevelhebber van het leger werd, herinnerde Kutuzov zich vorst André en beval hem zich op het hoofdkwartier te melden. Wacht u ook op de open bevel, Ja, mijn naam is Bolkonski. Ik kom uit de provincie Smolensk. Ja, prettig, kennis met u te maken. Ik ben luitenant-kolonel Denisov. Denisov? Ik geloof dat u gravin Natasja Rostova kent. Of ik die ken? <laughs> Natuurlijk. Mijn eerste liefde. Een heel lief meisje van 15 jaar in die tijd. Ja, dat weet ik, ze heeft het me verteld. Huh? Huh? Op dit ogenblik lijkt dat allemaal wel heel ver weg. Er zijn andere dingen. Bijvoorbeeld? Ik heb een plan. Ik heb het voorgelegd aan generaal Barclay, maar nou, die lachte erom. Nu ben ik van plan het voor te leggen aan vorst Kourtoussov. Uh, mag ik het horen? Geef me 500 man. Dan breek ik door de Franse linie heen. De enige manier. Partisane oorlog. Dat moet de opperbevelerder zijn. En niets te vroeg. Hoe gaat het u? Mijn beste vorst. En uw vader? Ik heb gisteren bericht van zijn dood ontvangen. Moge het koninkrijk der hemel het zijne zijn. Ik hield van hem en acht hem hoog. Ik condoleer u met geheel mijn hart. Ik dank u, excellentie. We moeten praten. Maar wie is dit? Luitenant-kolonel Denisov, excellentie. Ik heb uw doorluchtige hoogheid iets heel gewichtigs mee te delen. Zo, so, wat is dat dan wel? Ik zou uw toestemming willen vragen om de Franse verbindingslijnen af te snijden. Ze kunnen die niet houden. Dat is onmogelijk. Met 500 man. Niet meer. Ik geef u mijn woord als Russisch officier dat ik Napoleons communicatielijnen kan verbreken. Is uw familie van Kirilland-Derewitsch, Denisov? Mijn oom, excellentie. Goed, goed, blijf hier bij de staf. Morgen zullen we verder praten. Dank u, excellentie. Morgen. Ja, morgen. Ik ga niet weg, Volkonski. Ik ben duidelijk weer terug. Het kan wel even duren. Waarom denkt u? Zag u niets achter die deur? Een knappe mollige vrouw met een paarse hoofd. Ja, juist. De vrouw van de priester die in dit huis woont. Ze is er erg op gesteld zijn het door luchtigheid brood en zout aan te bieden. Hem gepast te verwelkomen. Zo. Volg mijn voorbeeld. Het voorbeeld van een goede adjudant. Zie niet te veel... Ik vind het het beste mij aan te passen aan de filosofie van zijn doorluchtigheid. En hoe is die? Waar gehakt wordt, vallen er Spaanders. Hij staat de troepen toe groenten te plukken en hout te branden zoveel ze maar willen. En wat is zijn antwoord als er klachten zijn? Dan zegt hij gewoon dat hij er geen bevel toe heeft gegeven en geen toestemming ook. Maar schadevergoeding geeft hij even min. Hij moet niets hebben van wat hij noemt de Duitse stiptheid. Ja, ah, beste Balkonski. Het spijt me dat je hebt laten wachten. De eisen die een dame stelt, begrijp je? Je luncht natuurlijk met me. Met genoegen, excellentie. Het is heel doelvig van je vader. Maar je moet bedenken, beste kerel, dat ik een tweede vader voor je ben. Hoewel, als ik eraan denk wat er van ons geworden is, waar we aan toe zijn... maar geef me de tijd. Tijd. Ik heb je te komen omdat ik je bij me wil houden. Ik dank uw luchtigheid, maar ik vrees dat ik niet langer geschikt ben voor de staf. Waarom niet? Ik ben gewend geraakt aan mijn regiment. Ik, ik houd van de officieren. Ik geloof dat de mannen van mij houden. Het zou me eens in de steek te moeten laten. Als ik het aanbod van uw excellentie afsla... Het spijt me. Maar ik geloof dat je gelijk hebt. Adviseurs zijn er altijd genoeg. Mannen niet... En ik herinner me je, bij Austerlitz en het vaandel. U is heel vriendelijk. Ga je eigen weg en god zijn met je, Balkonski. Ik weet dat je pad het pad van eer is. Er zijn me veel verwijten gemaakt om die Turkse oorlog en de pas gesloten vrede. Maar voor hem die weet te wachten, komt alles op zijn tijd. Er waren er evenveel adviseurs als hier. Als ik naar ze geluisterd had, was ik nog aan het vechten in Turkije. Ze willen dat alles vleug, vleug moe. Maar haastige spoed is zelden goed. Ik heb de Turken paardenvlees laten eten. De Fransen zullen ook paardenvlees eten, dat beloof ik je. Zullen wij geen slag moeten leveren, excellentie? Als iedereen dat wil, is er niks aan te doen. Maar geloof me, beste jongen. Niets is sterker dan geduld en tijd. Die spelen er klaar. Vaarwel, beste kerel. Weet dat ik je verdriet met je deel. Voor jou ben ik geen vorst of doorluchtigheid, maar een vader. Als ik iets nodig heb, kom dan regelrecht naar mij. En u omhels me. Toen de vijand Moskou naderde, ging het leven daar gewoon door. De moskovieten werden zelfs nog lichtzinniger, zoals dikwijls het geval is met mensen die een groot gevaar zien naderen. Het was lang geleden dat de mensen in Moskou zo vrolijk waren geweest als in 1812. Julie Droubetskoja, die zich erop voorbereidde de volgende dag Moskou te verlaten... gaf een afscheidssoiré waarop iedereen die Frans sprak een pan verbeurde. Het is wij. Rostopchine heeft alle oh. buitenlanders uit Moskou verbannen. Toch alleen de Fransen. Iedere vreemdeling. Uh, zelfs de regeringsdepartementen heb ik gehoord. Daarvoor mag Moskou-Napoleon dan bangbaar zijn. Die arme Mamonov. Zijn regiment kostte op zijn minst 800.000 roebel. Pierre Be Bezoekhoff zal nog meer moeten uitgeven voor het zijne. Ah, ik kan het wel betalen. Denk je eens in. Pierre Bezoekhoff in Ghana op een paard. Oh, oh, jij spaart ook niemand. <laughs> Pierre is vriendelijk en goedhartig. Waarom nou zo'n koestiek. Ah, ah, een pand. Ah, ik zal graag betalen voor mijn koestiek. En ik betaal nog eens voor het plezier jou de waarheid te zeggen. <laughs> Daar is graag Bezoekhoff. We zeiden zojuist dat uw regiment beslist beter zou zijn dan dat van Mamunov. Spreek alstublieft niet over mijn regiment. Ik word er ziek van. Maar u gaat het toch zelf wel aanvoeren? Ik zou een te goed mikpunt zijn voor de Fransen. Bovendien, ik zou nauwelijks op een paard kunnen klimmen. Heb je ook nieuws van de Rostov, Julie? Mm, ik geloof dat ze er slecht aan toe zijn. De oude graaf is onredelijk. De Razumovskis willen zijn huis en landgoed bij Moskou kopen... maar hij vraagt het er te veel voor. En zo sleept het maar verder. Als je het mij vraagt, is het zinnig om nu iets in Moskou te kopen. Je denkt toch niet dat Moskou werkelijk in gevaar is? Als het dat niet was, Julie, waarom ga jij dan weg? Nou, ik geloof dat ik net ben als ieder ander. En ik ben geen Jeanne d'Arc of een Amazon. Als graaf Rostov zijn zaken goed regelt, zal hij eindelijk zijn schulden kunnen betalen. Hij is een vriendelijke oude man, maar niet erg praktisch. Waarom zijn ze zo lang in Moskou gebleven, Pierre? Ze waren toch al lang van plan om buiten te gaan? Natasja is weer helemaal beter, niet? Ze wachten op Petja, de jongste zoon. Hij is bij een Kozakkenregiment gegaan. Maar hij is overgeplaatst en wordt iedere dag hier verwacht. De gravin wil in geen geval Moskou verlaten voor Petja terugkomt. Ik kwam ze een paar dagen geleden toevallig tegen. Ik vond dat Natasja er weer even knap uitzag als vroeger. Ze zong voor ons. Sommige mensen kunnen zich heel gemakkelijk over de dingen heen zetten. Waar overheen? Oh... Zulke ridders als u komen alleen maar voor in romans. Wat voor ridders? Wat bedoelt u? Kom nou toch, mijn beste Pierre. C'est la fable de tout Moscou. Unpant, Best. Maar kun je niet praten, Pierre? Het wordt vervelend. Wat bedoelt u met het praatje van heel Moskou? Kom, dat weet je best. Dat weet ik niet. Ik weet dat je goed bevriend was met Natasja. Ik heb de rol van Natasja Rostova's ridder niet op mij genomen. Ik ben al meer dan een maand niet bij ze thuis geweest. Maar ik begrijp niet waarom je zo veel... excuses, oh, excuses. Excuse. Oh, alle mensen. Oh, weet jullie wat ik vandaag gehoord heb? Wat dan? Die arme Maria Balkonsky is gisteren in Moskou aangekomen. Je weet dat ze haar vader verloren heeft. Ach, ik zou haar heel graag willen zien. Ze gaat of vandaag of morgenochtend naar hun landgoed met haar neefje, André Balkonsky's zoon. Hoe is het met haar? Goed, maar ze is erg betroefd. Weet je wie haar gered heeft? Oh, dat is een hele romance. Ze was omsingend op de kale heuvel de boeren die haar wilden doden. En Nicolai Rostov kwam aangerend en redde haar. Weer een romance? Misschien wel. Die algemene exodus zou wel eens netjes arrangeerd kunnen zijn... om alle oude vrijsters te laten trouwen. Katisch, fraule Lepontonski... Ik geloof dat ze een petit peu amoureus is op die jonge man. Een pan, Julie, een pan. Oh, onzin. Hoe kun je zoiets nou in het Russisch zeggen? Als deze patiënt uitkomt, betekent het... Ja, wat betekent het? Zal ik bij het leger gaan? Of wachten? Rode koning op zwarte aas. Rode acht op zwarte zeven. Als de boer nam... Het komt uit. En alles in de stad is zo rustig. Er is geen teken van gevaar en graver als Topchin schrijft in dat pamflet... Ik wil er mijn leven omverwerden dat de vijand Moskou niet zal binnenkomen. Ik kan er niet toe komen weg te gaan. Ik ben bezorgd, bang, besluiteloos. En toch voel ik een soort vreugde bij het idee dat er iets verschrikkelijks gaat gebeuren. Een paar dagen later schrok Pierre of bij het gezicht van twee Fransen... die in het openbaar gegeesteld werden op een van de grote Moskouse pleinen... Dat deed hem uiteindelijk besluiten nog diezelfde dag naar het leger te gaan. En de volgende dag was hij al dicht bij Morshaysk. Overal waren troepen gelegerd of op doortocht. Een zee van kozakken, soldaten, wagens, caissons en kanonnen. Pierre vorderde zo snel mogelijk en hoe dieper hij doordrong in die zee, hoe meer hij werd overmand door een rusteloze opwinding en een vreugde die hij vroeger nooit gekend had. Hij merkte nu dat alles wat het geluk van de mensen uitmaakt, de prettige, gezellige dingen, rijkdom, het leven zelf, van geen betekenis is. En alleen maar prettig om weg te gooien, vergeleken met... ja, met wat? Dat kan ik niet zeggen. Ik probeer niet eens vast te stellen voor wie of voor wat ik zo graag alles zou willen opofferen. Dat doet er niet meer toe. Het opofferen zelf geeft maar een nieuw en heerlijk gevoel. Op de 24e augustus werd de slag bij Schewardino geleverd. Op de 25e werd geen schot gelost. En op de 26 augustus vond de slag bij Borodino plaats. 1812 Op 24 augustus werd de slag om het fort van Schewardino geleverd. Op de 25e werd van beide kanten geen schot gelost. Op de 26e vond de slag bij Borodino plaats. Waarom werd die eigenlijk geleverd? Hij had niet de minste zin, nog voor de Fransen, nog voor de Russen. De eerste kwamen dichter bij hun totale vernietiging, de laatsten bij de vernietiging van Moskou. Door slag te leveren bij Borodino handelde Kutuzov willekeurig en onredelijk. Later verschaften de historici slim gevonden bewijzen voor het overleg en de genialiteit van generaals die van alle blinde werktuigen in de geschiedenis de meest willoze en slaafse waren geweest. De slag bij Borodino werd van Russische zijde niet geleverd in een voordelige positie, met een strijdmacht die maar weinig zwakker was dan de Fransen. Integendeel, als gevolg van het verlies van Shevardino vochten de Russen in open, onverschanste stellingen met een leger dat maar half zo groot was als het Franse. Op de morgen van de 25 augustus verliet Pierre Bezukhov Mozajsk. Hobbelende en slingerende karren. De voerluis schreeuwen en ramselen hun paarden. De gewonden uit het gevecht van de vorige dag staren me met hun rieke wangen en samengeperste lippen nieuwsgierig aan. Als ik met mijn witte muts en groene jas langsrijd. Oh, Ho! Grabe excellentie, hoe komt u hier? Ach, dokter, ik wou zien... Er is inderdaad wel iets te zien. Ik geloof niet dat u het begrijpt. Ik kon er maar niet zo in Moskou blijven zitten, terwijl er hier gevochten werd. U wou in het heetst van de strijd zijn? Zo zou u het kunnen zeggen, dokter. Kunnen ze zich in dat geval een beetje direct tot generaal Kutuzov wenden? U wilt er niet zomaar ergens zijn, waar niks te zien valt. Nee, maar Kutuzov is de. Kleine u... hoogheid kent u graaf. Hij zal u vriendelijk ontvangen. U moet naar hem toe gaan. Denkt u dat heus? Ja. Maar hoe is onze positie precies? Dat hoort niet bij mijn vakgraaf. Rijd langs Taterinovo, daar wordt druk gegraven. De heuvel op. Kun je het vandaag afzien? Ik zal me met u mee willen, maar op mijn eer, ik zit al mijn nek in het werk. Ik ben op weg naar de commandant. Hoe staan de zaken, dokter? Er zal morgen slag geleverd worden. Met een leger van 100.000 moeten we op zijn minst 20.000 gewonden verwachten. En we hebben niet eens brancards en dokters en over 6.000. We hebben 10.000 wagens. Maar we hebben ook andere dingen nodig. Enfin, we moeten er maar het beste van maken. Nu moet ik toch heus opschieten. 20.000. Ze kunnen morgen sterven. Hoe kunnen ze nog aan iets anders denken dan aan de dood? De cavalerie trekt en strijden en ziet de gewonden in die karren. En ze denken geen ogenblik aan wat hun wacht, maar rijden voorbij knipogen tegen de slachtoffers. Vele van hen zijn gedoemd te sterven. En toch vinden ze nog de tijd om zich te verbazen over mijn witte muts. Vreemd. Tegen 11 uur besteeg Pierre de heuvel vanwaar hij, zoals de dokter hem gezegd had, het slagveld kon overzien. Heuvelafwaarts naar links slingerde zich de weg naar Smolensk. Enkele honderden meters liep deze door een dorpje met een witte kerk. Dat was Borodino. Onder het dorp kruiste de weg over een brugte rivier... en steeg hoger en hoger naar het dorp Valuevo waar Napoleon zijn positie had ingenomen. Excuseer me, meneer, maar welk dorp is dat daar? Bordino, geloof ik. Zijn dat onze mannen, daar beneden? Ja, en daar verderop zijn de Fransen. U kunt ze zien. Waar, waar dan? Nou, u hoeft alleen maar te kijken. Daar. En daargens? Dat... Aan uh, de linkerkant, ja. Dat uh, zijn de onze. En bij die heuvel in de verte met die, met die grote boom? Nou, die was gisteren nog van ons. Vandaag van hun. Hoe is onze positie dan precies? Nou, dat kan ik u heel makkelijk zeggen, waarde. heer. Omdat ik bijna al onze verschansingen heb gemaakt... Daar is ons centrum bij Borodino. Precies daar waar je de rivier oversteekt. Ziet u waar die open hooi liggen? Onze rechterflank is daar gins, waar de rivier de Moskou loopt. Daar hebben we drie verschansingen opgeworpen. Hele sterke. En links? Ja, dat is wat moeilijker uit te leggen. Gisteren lag onze linkerflank bij Jevardino. Maar nu hebben we ons teruggetrokken. Nu ligt die daar, waar u het dorpje ziet. En die, die rook. Maar daar zal nauwelijks slag geleverd worden. Het is een list van de Fransen dat ze hun troepen daarheen hebben gebracht. Waarschijnlijk maken ze een omtrekkende beweging... naar de rechterhoeven van de Moskwa. In ieder geval zullen er morgen heel wat mannen vermist worden. Tja, is u een van de dokters, meneer? Nee, ik ben hier op mijn eigen houtje gekomen. Op uw eigen houtje? Graaf Pierre, hoe komt u hier als hemelsnaam? Dit is geen plaats voor burgers. Boris Drobetskoy, elegant zoals altijd. Ik ben gedetacheerd bij generaal Bennigsen. Maar wat doet u hier? Ik wou bij de slag zijn. Vreemd. En de stellingen zien. Nog vreemder. Maar in dit geval zal ik de honneurs voor u waarnemen. Als u om de stellingen heen wil rijden, ga er met mij mee. En generaal Bennerson. Ik zal u bij hem brengen. Dank je, mijn beste Boris. We gaan juist naar de linkervleugel. Als we terug zijn, moet u de nacht bij mij doorbrengen. We kunnen een kaartje leggen. Maar ik zou graag de rechtervleugel zien. Ze zeggen dat die heel sterk is. Ik zou graag beginnen bij de rivier de Moskwa en de hele stelling langsrijden. Dat kan later. De linkerflank is het belangrijkste. Ja, ja. Kunt u me ook aanwijzen waar het regiment van forst André bolkonski ligt? We komen er voorbij. Ik zal u bijbrengen. Maar hoe staat het nou eigenlijk met de linkerflank? Om u de waarheid te zeggen, Pierre, dat weet God alleen. Het is helemaal niet wat generaal Bennigsen ermee voor had. Hij was van plan hem heel anders te versterken... maar zijn doorluchtigheid wou dat niet hebben. Natuurlijk, als het misgaat, zal generaal Bennigsen zo wel opvolgen. Ik ken zijn hoogheid een beetje, in dat geval zal ik u bij hem brengen. Wilt u mij volgen? Hé, hey, wat doet die vent daar? Dologov? Ja, Dologov. Hij weet zich overal in te draaien. Maar hij was toch gedegradeerd? Hij komt altijd weer boven. Hij heeft een of ander krankzinnig voorstel gedaan. Hij is door de Franse voerpostelinie heen gekropen. Hij is wel dapper, dat moet ik toegeven. Kom mee. Als ik gelijk heb, zou ik het vaderland een dienst bewijzen waarvoor ik bereid ben te sterven. Als uw doorluchtige ja, hoog... Ja, ja. Al, als uw hoogheid een man nodig heeft die bereid is zijn leven te wagen, denk dan aan mij, alstublieft. Mijn naam is Dolo. Ja, ja, ik zal eraan denken. De landweer heeft witte hemden aangetrokken om voorbereid te zijn op de dood. Wat een moed. Nu kun je me voorstellen aan zijn hoogheid. Goed. Wat zei u daarover, de landweer? Dat ze schone hemden aan hebben, uw doorluchtigheid, om voorbereid te zijn op morgen. Een prachtig volk, weergaloos. Ah, bezoek of. Wilt u eens kruid ruiken? Lekker luchtje. Ik heb de eer, een van de bewonderers te zijn van uw knappe vrouw. Ik hoop dat ze het goed maakt. Mijn kwartier staat tot uw dienst. Ik dank uw hoogheid. Dan zie ik u wel. We moeten gaan, heren. Graaf Pierre, ik ben heel blij u hier te zien. Aan de vooravond van een dag waarop God alleen weet wie van ons het zal overleven... ...ben ik blij dat ik de kans krijg te zeggen dat ik het misverstand tussen ons betreur. Ik zou willen dat er geen vijandschap tussen ons was. Ik, ik vraag uw vergeving. Dank je, Dolohoff. Ik weet nauwelijks wat ik zeggen moet. Zeg maar niets. Mag ik u omhelzen? Graag. Generaal Bennerson denkt dat je het wel interessant zult vinden met ons langs de linies te rijden, Pierre. Ik ben generaal Bennigsen heel dankbaar. Ze reden naar het dorp Borodino, maar voor ze de rivier bereikten, gingen ze naar links, passeerden een geweldig aantal troepen en kanonnen, en kwamen op een hoge heuvel waar landweermannen aan het graven waren. Dit was de verschansing die bekend zou worden als de Rajewski-verschansing. Pierre wist niet dat die gedachte.